Rond het asielzoekerscentrum naar de Pekela is een noodbevel uitgevaardigd. Mensen die er niets te zoeken hebben, mogen niet meer in de buurt komen. Aanleiding voor de maatregelen is een aantal incidenten afgelopen week... waarbij asielzoekers zich zouden hebben misdragen. Tientallen mensen hadden zich na een oproep op Facebook verzameld voor het ANC. De politie hield ze daartegen. De regering van Curaçao heeft de Koninklijke Marine gevraagd om bijstand... mocht dat vandaag nodig zijn. Het is al een paar weken onrustig op het eiland... en de vakbonden hebben een algemene staking aangekondigd.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 En niet vanaf de studio, maar vanaf Hotel Hoogland zoals altijd. Het nummer wat u net hoorde was Kunks versus The Cooking on Three Burners. De techniek wordt vandaag gedaan door Casper Guernsen. En de redactie wordt gedaan door Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik. En de eindredactie Gerrie. De koffie wordt vandaag verzorgd door uh, Yvonne Roosendaal. En de presentatie wordt gedaan door Irene de Jager. En Cor Draaien. Goedemorgen Cor, wat goedemorgen. gezellig dat we weer in Hotel Hoogland zitten. Ja. Ik moet zeggen, ja, het, het, ik vond de studio prima, maar het heeft ook wel weer wat hier op locatie. En de goede morgen hoort gewoon vanaf locatie, Zeg ja, je, net. Dat is, Zei je net al heel terecht. Dat of? is gewoon leuk. Ja, precies. Wat gaan we doen vandaag? Uh, onze eerste gast Martijn Hendricks van de VVD zit hier al. En we gaan praten over de bouw van de Strand Bungalow. Ja, en daarna hebben we Christy Kansner... en die gaat over de najaarsproeverijen en de wijncursussen... rondje je culinaire het hebben. Ja, vorig jaar uh, hadden wij hier uh, zitten... Danielle Liao en Monique Christiaans. Zij zijn van de yoga-studio Daan da Ik moet het altijd zachtjes uitspreken... want ja, dan ga ik er overheen. Zo'n tongstruikel is uh, dat. Precies. En uh, ja, die bestaan nu een jaar... dus die uh, komen vertellen hoe het gegaan is in het, in het laatste jaar. Dan hebben we even een kleine pauze van het nieuws en een muziekje... En en dan... In het uh, tweede uur hebben we Kostas Bampatsas, ook zo'n struikelwoord. Ja. <laughs> en dat gaat hebben over het uh, 15 vijftienjarig Grieks restaurant Philoxenia. Nou ken ik Kostas toevallig uh, persoonlijk ook goed. Dus uh, dat wordt ik gezet. ben benieuwd wat het ja. uh, gaat worden. Dan uh, komt uh, Hans Houweling praten over de Wereld Alzheimer Dag. Uh, dat is op 21 september en dat is uh, het Alzheimer trefpunt uiteraard bij uh, ook Zandvoort. Oftewel trefpunt in Noord op de Vleemingstraat. En dan? We hebben we als laatste onderwerp, Edith van Beek. En die gaat het hebben over de ode aan Zandvoort. En daar een update over. Ja, dat is dat ontzettende mooie boek. Wat uh, volgens mij... Uh, nou, ik, ik dacht dat het een lied was, maar... Nee, nee, nee. Ben het, ben benieuwd. Is, het, is een, uh, het is volgens mij een, uh, een boek wat uh, uitgegeven gaat worden met allemaal dingen over Zandvoort. Ze hebben dat al op heel veel andere plaatsen gedaan. Uh, maar daar gaan we het straks over hebben. We gaan uh, met Martijn praten. Goedemorgen Martijn. Goedemorgen. Ja, die strandbungalows. Uh, sommige mensen juichen, want jij uh, uh, het mag, uh, maar uh, er zijn wat uh, tegens. Ja, uh, yeah. Nou, en die tegers, een van, uh, van die tegens zit uh, hier nu tegenover je. De VVD is op dit moment tegen dit uh, voorstel. En dat zeg ik eigenlijk uh, met pijn in mijn hart. Want de VVD was altijd een, een, een groot pleitbezorger van standbungeloos. Uh, omdat wij geloven dat uh, in principe dat je een nieuwe markt aanboordt als je het luxe standdungeloos neerzet. Dat je zorgt dat er meer verblijfsaccommodatie kan komen. Dat je daarmee het toerisme in antwoord een, uh, een sterke impuls kunt geven. En wat je nou helaas ziet is dat dat uh, niet uitkomt. En, en die het uitkomt in... Nou, het heeft een aantal uh, redenen. Uh, het, is inmiddels, uh, ja, het wordt een beetje een langdurige zoop. Maar uh, in 2013 is uh, toen begonnen met dit beleid. Toen zijn een aantal toetsingscriteria vastgesteld. Van, nou, op, op, op, met deze strenge eisen mag een standpavioen uh, een bungalow erbij bouwen. Tot een maximum aantal. En uh, toen zie je dat, uh, ik denk nu, in 2014, 2015... Uh, kwamen die toetsingscriteria enorm ter discussie toen het paviljoen van Azura inderdaad uh, zo'n aanvraag deed. Yeah. En het college heeft toen die aanvraag ook uiteindelijk onder dat, door al dat protesten ingetrokken. Nee, ja, de protesten waren van de mensen die op de zuid, hè, die dus op de stukken zuidwonen die daar vaart, naast wonen. Want die, die, die hebben het gevoel dat dat veel te dicht bij hun bewoonde stukje komt. Inderdaad, en die hadden ook vooral het gevoel toen dat ze te weinig uh, werden gehoord in de procedure daarvoor. Ja. Uh, deels, uh, kan ik ook hand als PVD in eigen boezem steken, is dat ook wel terecht. Uh, want in 2013 zouden toen eerst. Je ja, moet even een stukje terug in de geschiedenis, sorry hoor. Um, maar in het bufferstand zou 2 uh, keer 12, dus 24. Gebungeloos worden gebouwd. het is eigenlijk bij een vergadering is een amendement ingediend van nou, laat het nou bij elke paviljoen kleinschalig ook uh, met deze toetsingscriteria uh, kunnen. Even voor de... En dat is toen wat snel gegaan voor uh, de participatie. Dat is toen niet opnieuw een uh, participatie gebracht. Dat had misschien netter geweest als we toen al die bewoners weer opnieuw uh, hadden gevraagd van wat vindt u daar nou van? Ja. En als dat dan gebeurd was, dan waren jullie wel voor? als de bewoners erbij betrokken Wij waren. Wij waren toen ook uh, nog steeds voor die standmugeloos. Uh, maar je ziet dat die situatie toen een beetje mis is gegaan. En dat het college toen die protesten zag. Het huidige college inmiddels. En die aanvraag toen heeft geweigerd. En toen zijn die alle toezingsstieren helemaal ingest, uh, ingetrokken. En heeft het college gezegd van... Nou, we gaan opnieuw participeren over die toestingscriteria. Nou... Dan zie je dat je gaat participeren over de criteria waarop je iets mag. Terwijl eigenlijk uh -huh. de bewoners in de stand zaten van... dat mag gewoon helemaal niet, nergens, nooit. Dus dat de participatie heeft toen een beetje gaan schuren. Toen is ook daaruit gekomen dat al die bewoners, of veel van die bewoners eigenlijk tegen waren. En toen heeft het college dat ze dit voorstel nu um, besloten... om niet alleen die toestingscriteria te wijzigen, maar ook de soneringskaart. Want wat is nou zo de voornamelijkste uh, tegenargumenten van die bewoners? Wat is nou hun bezwaar waarop er nou eigenlijk... Nou, waarom, waarom jullie nou dat ongemaai. is het mooie van dat, uh, want je ziet al die zienswijzen die de bewoners uh, hebben ingediend. Ja. En die hebben natuurlijk niet allemaal twee regels ingediend van wij zijn tegen, dus uh, stop er maar mee. Die hebben uh, lange brieven geschreven met een aantal argumenten erbij. En daarbij zie je een aantal argumenten steeds uh, terugkomen. Um, bijvoorbeeld het aantal verkeersbewegingen. Als je op het naaststand een standbungalow begint... Uh, Gaan die mensen met die rolcoffers over het strand lopen? Nou, ik verwacht het niet. Dus daar gaan uh, auto's heen en weer rijden. Ja. Een bezwaar is uh, geluidsoverlast s'nachts. Nu sluit de boel om 12 uur. Dus rond één uur is het rustig. Uh, en daarna heb je er geen last meer van. Strand is in potentie gaat het de hele nacht natuurlijk door. Um, en zo zijn er nog een, aant een aantal van die argumenten van bewoners uh, waarom ze tegen zijn. En wat je ziet is dat die zijn allemaal opgeschreven in dat participatietraject. Nou ja. En eigenlijk is er in die toestingsstira met die bezwaren niks gebeurd. En dat is eigenlijk het grootste argument waarom ik nu hier tegen ben. Ik, vind, uh, ik was toen tegen dit participatietraject. Maar als je het dan begint uh, en daar komt wat uit waar je wat mee kunt... Dat zijn volgens mij allemaal oplosbare problemen. Dan moet je die ook serieus nemen. Ja, want even over dat lawaai. Jij zegt dat gaat de hele nacht door. Maar je, je kunt toch een, een, een beleid stellen. Dat als iemand zo'n ding, uh, zo'n bungalow huurt. Want het gaat om verhuur, Dat je gewoon zegt van uh, luister uh, na twaalf uur. Uh, Geen uh, live muziek meer op het strand. Uh, nou, <laughs> dat ook niet. Maar uh, he, niet, niet s'nachts uh, na één uur uh, nog naar huis. En met een taxi over de strand. Gewoon verbieden om dan na één uur. Met een precies. Het je kunt gewoon gaan. in die. Dat, dat, is dat is zijn behoorlijk. van die hele simpele dingen die in zo'n toestingssteria kun je gewoon zeggen. Uh, de eigenaar van het, uh, het paviljoen is verantwoordelijk. dat het na twaalf uur helemaal stil is. Ja, en zo niet, dan is hij zijn vergunning kwijt. Ja. Dat kun je gewoon heel streng opschrijven. Hetzelfde geldt voor die vervoersbewegingen. Je kunt gewoon zeggen: van, of het mag helemaal niet. Je mag gewoon niet met je auto die mensen brengen. Je kunt zeggen: je mag één keer per dag op en neer. Je kunt zeggen: meerdere paviljoens naast ja, elkaar moeten in een pendeldienst. Je kunt er allerlei regels ja. op stellen. En dat is niet uh, gebeurd. Nee. Even nog wat anders. Uh, die bungalows die komen op het strand te staan. Uh, die zijn dus he die blijven daar het hele jaar staan. Hè? Dat is het jaar rond. Uh, dat is een soort uh, appartement. Ja, wat aan de bebouwing van het huidige paviljoen. Het ja. is dus een appartement ja, wat dus... je kan huren doen. Ja. Ja. En dat, dat dus, die mensen kunnen het hele jaar, uh, zeg maar, ook in de winter daar uh, verblijven. Als een uh, permanent paviljoen het zou doen, uh, denk ik wel. Uh, een Aha. tijdelijk paviljoen kan natuurlijk, uh, zolang het paviljoen daar staat. Uh. Aha, maar... Ja, en dan zie ik al het probleem. Het jaar rond paviljoen ja, precies, mag dus permanent natuurlijk... bouwen. Ja. En die tijdelijke paviljoens die mogen wel tijdelijk iets neerzetten. Maar dat gaat dan in oktober, november zo'n beetje is het weer weg. Uh, ik heb tot nu toe alleen maar aanvragen gezien ook van die tijdelijke paviljoens. Uh, volgens mij. Oké, okay, oké. Okay. Want ik ken namelijk van Katwijk. Daar hebben ze namelijk ook appartementen op het strand. Naast de strand. Mm -hmm. ja, het is wel heel leuk. Maar, ja, dus ja, maar goed, die, die moeten dus gewoon nee. ook weer weg. Op het moment dat er afgebroken wordt. Ik denk ook dat de vraag in de zomer natuurlijk veel groter zal zijn dan, uh, dan in de winter. Ja. En inderdaad, wat, wat je net zegt, Cor. Het, zou, het, het lijkt me ook hartstikke leuk. En je ziet ook dat die strandpaviljoens, dat zijn uh, ook trouwlocaties. Nou, wat is nou leuk om daarna meteen daar te overnachten. maar nou, dus, het, het, het heeft kijk, wel degelijk een hele hoop kansen. Maar, het, het is natuurlijk een redelijk beperkte ruimte. Want je hebt een strandpaviljoen. De meeste strandpaviljoens hebben er een stuk naast waar ze een tent neergezet hebben of, of een tent een gebouw neer hebben gezet voor feestlocaties uh, het moet binnen hun grensgebied uh, zijn ja. dus dan zal de keuze gemaakt moeten worden of die, die, die trouwlocatie uh, weg en er een bungalow neerzetten dus dan, dan werkt dat natuurlijk niet meer. Nee, de, de, de complete hoeveelheid bebouwde oppervlak blijft inderdaad gelijk. Het is dus niet zo dat. Want een van de menswaar, die hoort is. dat het stand wordt langzaam voorgewaard. Nou, dat is niet waar, want het de hoeveelheid bebouwde oppervlak blijft gelijk. Ja. En nou weet ik nog dat van een aantal jaren geleden. toen het ging spelen. dat er een uh, ondernemer. een plan had om van die pipo neer ja. te zetten. Is dat ook iets wat nu meegenomen wordt en wat niet kan? Of is nou, dat is eigenlijk, eigenlijk nog het gekke. Uh, Gaan we weer terug naar 2013, want het eerste plan van het college toen was uh, op het bufferstand. Dat zijn inderdaad die 2x12, ja. dat zijn die, die piepenwagens. Ja, dus dat begonnen. dat vond ik op zich een leuk plan. Dat zou, uh, ja dat zou met een open uh, uh, uh, aanbesteding gaan. Dus uh, ja. zou zeggen van wie wil hier 2x12 zandbungeloos uh, doen en iedereen heeft een gelijke kans om daar te beginnen. En ja, toen is er, tijdens die vergadering gezegd van, nou, breid breidt dat gewoon uit zorg dat elk paviljoen het ook kleinschalig kan doen. Daar is nou de kritiek, daar is die en kritiek is mee begonnen. En wat er nou uiteindelijk gebeurt, is dat het college zegt van nou die andere locaties te kunnen wel, voor een deel hè, voor een ja. deel van het stand waar dat kan. Maar die, dat, dat, die locatie op het bufferstand, die is er nou uit. Dus dat is, ja. uh, dat is maar, waar. nu ben je dus nu uh, als partij tegen dit voorstel. Hoe is nou verder de insteek? komt die terug in de raad en dan wordt er weer over gepraat en een beslissing genomen. Of, of kan het college, is het een bevoegdheid van het college, kunnen die zelf iets doen? Of? Uh, theoretisch is het een bevoegdheid van het college. Dus de commissie ja. gaat er nou volgende week over vergaderen en twee weken later de raad. En de raad besluit eigenlijk om een advies te geven aan het college. Ja, het klinkt dan wat in, een besluit om een advies te geven. Um, nou, dat en het, nou het college lost, dat zou dat advies naast zich neer kunnen leggen. Maar het lijkt mij vrij sterk als de raad in meerderheid een advies geeft. Het is toch het democratisch gekozen orgaan. Het hoogste orgaan ja. in de gemeente wordt altijd gezegd. Dan zou het razen als het dat volledig diametraal daartegen ingaat. Ja, want dan kunnen ze weer een uh, modische wand draaien. Dat, dat lijkt me raar. Ja. <laughs> dat gebeurt wel af en toe. Maar dan uh, het lastige zit hem dus in het feit dat het is eigenlijk een bevoegdheid van het college en de gemeenteraad moet daar nog wel een advies over geven over de huidige situatie. Dus het college kan dan ook aangestuurd worden door de gemeenteraad. Door dat ze dan te horen krijgen van ja, u moet het hele participatietraject opnieuw doen. En als alle bezwaren dan weg zijn, dan zou je wel voor zijn. Uh, ik je nou, binnen aan een oplossing nou, nee, te zoeken. Ja, nee, precies. <laughs> um, ik, ik blijf ook geloven in het uh, idee van standbungeloos. maar ik denk ja. dat je... Um, dat je nu ziet, doordat het een aantal jaar heeft doorgeduurd dat de tegenstand uh, op locatie daar echt uh, veel groter is... ook dan wat iedereen in 2013 uh, had verwacht. Um, ja, precies. En een van die bezwaren die je nou ook bijvoorbeeld... maar ik zit nou een beetje hard op te denken van hoe zou je nou verder kunnen gaan... Um, een van die bezwaren die je nou ook steeds ziet... is van, nou, levert het economisch wel wat op... of gaat het ten koste van uh, verblijfstoerisme in het dorp... Dat is een interessante vraag. Ik ben er altijd vanuit gaan van dat is een nieuwe markt die je aanbordt. Ik denk dat nog steeds, maar het blijft bij aannames van beide kanten. Dus misschien zou je kunnen zeggen: we beginnen gewoon helemaal van vooraf aan met het onderzoek. Wat is nou de economische potentie hiervan? Er zijn toch andere plekken waar dit ook gebeurt. Daar kun je dan toch naar kijken. In en in België heb je het ook wat vaker op een andere manier, hoor. Maar het gebeurt wel op meer plekken. We zijn inmiddels in 2013 was toen ik zei van: we willen een beetje voorop gaan lopen. Dat is nou achterhaald. Links en rechts ingehaald. Nee, ja. en wat je nog steeds ziet is dat het in het bestemmingsplan mag het formule niet. Die toezingscriteria zijn eigenlijk criteria op basis waarvan afgeweken kan worden van het bestemmingsplan. En misschien moet je het nou wel gewoon opnieuw beginnen met de koninklijke weg bewandelen. En uh, gedeeltelijk dat bestemmingsplan herzien. Zodat het echt officieel ja. iedereen alle uh, ik, ik inspraak mogelijk Ik vind dat blijft heeft, toch inderdaad. een bijzonder fenomeen hoor. Dat, dat wijzigen van een bestemmingsplan. Weet je... Soms, oh. soms, ja, maar, soms gaan er dingen. Weet je, dan wil je iets niet, eh, omdat het dan blijkbaar mag in het bestemmingsplan. Nou, dan gaat er een hele rits mensen tegen in. En die zegt van ja, maar we wilden dit helemaal niet. En dan blijven ze gewoon zeggen: Ja, maar luister, dat mag, want het staat in het bestemmingsplan. Terwijl er op andere dingen. Mag het dan, omdat het de gemeente ja. uitkomt, mag in één keer wel dat bestemmingsplan aangepast worden. Ja, dan, uh, Ik vind dat dus noem als maar burger het, uh, bizar. Het bestemmingsplan uh, Kostvolere staat in de omgeving. Daarin staat dus dat je op een locatie zoals waar nu het spalier uh, zat, daar mag je geen vluchtelingen opvangen. Dat staat er nou niet helemaal letterlijk in, maar het komt er wel op neer dat uh, er alleen maar sociaal opvang van kinderen mag plaatsvinden. daar. Ja. Nou, En Hoppakee. daar zitten nu andere mensen. Ja, nou ja, dus dat wijkt ook al af van het bestemmingsplan. Het geeft niet erg veel vertrouwen, moet ik zeggen. Nee, met als dat... gevolg dat, dat burgers dan weer bijvoorbeeld naar de rechtbank gaan... en die gaan zeggen van ja, maar de gemeente handelt in strijd met het bestemmingsplan. Ja, ja. Ja, dan wijzigen. ze Het bestemmingsplan. Nou, was in dan... dit geval geloof ik de bestemming wel breed genoeg dat het met een beetje creativiteit wel kon. Maar het is inderdaad ja, is op, een het beetje opgerekt. Opzoek, hoor. Ja. Ja, ja, ja, maar goed, dat is dus natuurlijk ook met het bestemmingsplan voor uh, Strand en Duin, voor uh, dat gebied. Dan zou je inderdaad, zoals jij zegt, het bestemmingsplan moeten herzien. Dan kan iedereen zijn bezwaar indienen. En als dat dan is afgelopen en dat is allemaal afgehandeld, dan kun je ermee verder. Ja, dan ben je die ja. drie jaar verder. Wat het nadeel is, inderdaad, daar ben je drie jaar verder. Dus dat is ook in 2013 waarschijnlijk een van de argumenten geweest om te zeggen, we gaan gewoon met deze criteria afwijken van het bestemmingsplan. Ja. Maar uiteindelijk zie je dat ook drie jaar verder zijn. En dat, ja. ook dat kan nog steeds niet. En dan moet je dat alsnog doen. En dan ben je zes jaar verder. Maar wat ik dan niet begrijp. Want ik, ik, bedoel, ik lees de krant. Hè, zoals alle mensen. Nou veel mensen in Zandvoort. En dan staat er. Het, het gaat door. Het is erdoor, het is door. We gaan het doen. Maar dan dat dan is dus we helemaal het, niet zo. Dat doen we dus toch niet. Nee, wat, uh, wat in de krant staat, is het college. Ja, het is in de krant komt heel vaak. Het college heeft besloten dat. En iedereen denkt, nou, de gemeente Zandvoort vindt dit, dus het zal gebeuren. Maar de stap, de gemeenteraad mag ook nog wat vinden, die wordt uh, wel eens overgeslagen. Nou, misschien moeten ze dat ja, nou, wat duidelijker communiceren. Dat het dus niet zo is van het gaat door. Maar nee, men. Het is voorgezet da, aan de het is raad is om, Precies, om, ja. het is voorgezet, maar er moet nu nog dat gebeuren. En dan zou het misschien door kunnen gaan. Dat is voor, voor mensen worden, die het er wordt niet. Ik heb natuurlijk wel altijd gedacht van op het moment dat een college, waarin de coalitiepartijen zitten, die ja. meerderheid binnen de gemeenteraad, als die met een voorstel komen... dat dan meestal de gemeenteraad daar dan in meegaat. Ja. Maar in dit geval is het in Zandvoort... is het allemaal op het randje. Even zit, anders. Dat, uh, t, t, de coalitie ja. heeft gewoon om een één zetel extra... Dan, uh, dan de oppositie. Dus ja, daar hoeft er maar beetje ja, twijfels exactly. te hebben. En ja, dat gaat dan weer niet nou, door. En, en zeker in dit geval. De, de vorige keer was er een commissievergadering over... want er was een geweest over de toezichtscriteria. Ik noemde het net al. En het zei het college van... Ja, de inspraak gaat eigenlijk breder dan dat. Dus mogen we ook naar andere aspecten kijken. Toen heeft de, raad, de commissie in de eerste instantie van... Nou, stop er maar mee. Ook de VVD van het wordt niks. Dat zei ook de, ook de, het CDA zei dat. Ook de oude partij zei dat. Toen was het een schorsing. En eens vonden de oude partij en, uh, en, de, en het CDA van... Nou, ga toch maar nog een keer onderzoeken. Dus het, de... Meningen liggen ook niet helemaal in, in mijn tong gegat. Swabbert zwabbert allemaal. Ze ja. zwabbert al jaren in zand. Ja. <laughs> nou ja, ik, ik vind het wel, uh, wel gedoe, weet je. Want uh, je, je, je zaait ook heel veel onrust op deze manier. Door niet echt heel duidelijk te zijn. En ik vind dat nee, de media. niet waar ze aan toe zijn. Nee, de media moet dat ook, uh, uh, vind ik, zorgvuldiger naar buiten uh, brengen. Nou, en wat niet, niet alleen de media. Uh, ik vind het wel natuurlijk hand in de eigen boezem maar. Uh, dat geldt vooral ook voor het gemeentebestuur zelf. Ja. Um, als je ziet, in 2013 is dat beleid vastgesteld met die toestingscriteria. Achteraf vinden we daar allemaal wat van. Het had allemaal anders gekund, allemaal beter gekund, bla bla. Maar hoe dan ook, toen was het beleid op die manier. Toen is er een ondernemer geweest die op plaats van al die regels... Uh, een aanvraag heeft ingediend. Die voldeed aan al die strenge criteria, al die onderzoeken... die heeft daar best wel wat geld in geïnvesteerd. En dan toch wijst het college, uh, onder druk van de raad en onder druk van protest... wijst dat verzoek af. Dus dan ben je als ondernemer zwaar gedupeerd. Ja. Dat u... Ja, want dan had je. een schadelijk alleen indien. <laughs> ja. Nou, ik denk dat hij nu afwacht hoe dit uh, verder loopt. Maar... Ja. Ja. Maar goed. Hij zou er wel een, uh, een punt in. Hoe maar... nu verder? Ja. Hoe gaan we verder met dit uh, onderwerp? Jullie gaan met een amendement, een motie of iets dergelijks uh, komen? Of stemmen jullie tegen? Of, of... Nou, hoe uh, nu verder, ik zei net al, volgende week uh, staat het op de agenda van de, uh, van de commissie. Ja. Dus dan is het gewoon even een kwestie van kijken... hoe denken alle partijen erover? Ik zal er zeggen, de VVD is tegen. Want het participatietek is niet serieus genomen. dat noemde het net al. Maar ook doordat het college nou niet heeft gezegd... Um, overal mag het, maar een aantal locaties. En die locatie op het bufferstand... waar iedereen een gelijke kans heeft, die kan niet meer. En daardoor is um, ook de gelijke kans... het gelijke speelveld eigenlijk voor alle strandondernemers... is, is weggevallen. Want de ene heeft gewoon meer mogelijkheden dan de andere. Uh, dus ja. dat zijn eigenlijk de twee hoofdargumenten... waarom ik zeg van dit plan zoals het nu ligt... is gewoon niet goed... Um, maar ik ben heel benieuwd hoe andere partijen erover denken. En ik denk dat we daarna ja, opnieuw moeten beginnen met kijken hoe we verder gaan. Want ik denk dat dit is ten dode opgeschreven. Um, ja. En ik denk, misschien moet je gewoon opnieuw beginnen. Ga maar onderzoeken wat de economische realiteit is. Uh, levert het op wat wij denken dat het oplevert? Want er staan nou van, van beide kanten voor en tegen staan aannames. Ja. Wij denken dat het ten koste gaat van het dorp. Wij denken dat het een nieuwe markt is. Ja, nou, dat. Want dat is dus wel zo. beetje. volgens je mij moet je dan. maar ik, ik hoor ook graag andere meningen. Maar moet je dan gewoon opnieuw de koninklijke weg bewandelen. En opnieuw gaan kijken hoe je dit uh, kan realiseren. Want wat jij zegt. Dat zou best wel eens kunnen. Dat het ten koste gaat van dingen in, in het dorp. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar de jarond paviljoens Die hebben toch behoorlijk wat uh, consumenten weggetrokken uit het dorp. Ja, zeker. Waardoor zij altijd vol zitten. En de restaurants in het centrum. Niet meer zo vol. Ja. Nou, dat is altijd wat je hoort. Uh, aan de andere kant werkt het natuurlijk ook twee kanten op. Want volgens mij, uh, vroeger ging je naar het strand. Overdag, uh, misschien at je een patatje daarna ging je naar huis. Doordat je bij zo'n jaar rondpavioen eigenlijk het hele jaar door... Uh, het, het trekt ook een hele hoop toeristen naar Zandvoort toe. Ja, maar je pot. zorgt ook voor ja. dat de toeristen langer blijven. En ja, ja. na twaalf uur heb je misschien zin om nog ergens een dankje te doen. En dan doe je dat in het dorp. Dus ik denk dat het, dat het twee kanten op werkt. Maar ik zou het in dit geval gewoon eens nader onderbouw ja. willen hebben. Nou, dan is het even afwachten wat in de commissievergadering ja, zeker. Wat daar dan uitkomt. Dat ja. zal een uh, heftige discussie worden. Er zullen wel mensen gaan inspreken, denk ik. Dat, uh, dat denk ik zeker. <laughs> <laughs> ja, helaas weet niet. In, <laughs> het wordt een interessante uh, commissievergadering. Ja. Uh, nou, dankjewel voor je komst. Ja, en uh, mocht er nieuws zijn, dan, uh, dan meld het graag. Want dan uh, willen wij er absoluut weer over praten. Uiteraard. Ja. Dank dankjewel. Dankjewel. dankjewel. We krijgen uh, een muziekje. John Spencer. Ja. Een glaasje wijn. Nu ja. al. En dat... Uh, Heeft mij een stilgitaar, een glaasje wijn en drinkt met mij heel de avond in een maneschijn. Een kaart die brandt, een bar muziek, wij met zijn twee Je stem, Cherie, en alle woorden zijn een melodie. En breng me wijn. Laat ons gelukkig zijn. Alleen wij met z'n twee. Kom ga met me mee. Geef mij een stier, gitaar, een glaasje wijn. Wij met z'n twee, laat ons gelukkig zijn. Jou ja, lippen zacht, mijn melancholie. Je stem klinkt als een mooie melodie. Een steelgitaar en een glaasje wijn en blijf met mij heel de nacht tot de zon weer schijnt. Een kaars die brandt, een bar, muziek. Wij met z'n twee daar is romantiek. Een steelgitaar en een glaasje wijn. Wij met z'n twee laten ons geluk iets zijn. Wat Moeten we alweer beginnen? Ja, begin. deze aan de tafel is aangeschoven. Ja. Ja. Ja, ja, aan de tafel is ja. Christy Ganser van, uh, van You let me keep you entertained. met een, een glaasje wijn. Ja, Vond ik heel toepasselijk, <laughs> want jij gaat uh, iets doen met wijn. Ja, klopt. Nou, laat ik het even aan jou over wat dat is. Dus, brandlos. Ja. Nou, voor degenen die mij niet kennen, ik ben Christy Gansen van Wijn Zee En ik organiseer uh, wijnproeverijen en cursussen en evenementen uh, op het gebied van wijn. En het najaar is altijd een hele drukke periode... Tenminste, dan start het, het uh, cursusseizoen weer. Ja, ja, ja. Uh, dat is ook bij Wijn aan Zee. Dus we hebben weer een aantal uh, proeverijen en cursussen die dit najaar nou van start gaan. Ja, en dat is ook met uh, Beaujolais? En of is het echt dat nou. Wijn niet wat ouder is? Nee, nee, wisselt. Ik heb uh, onder andere een, uh, een proeverij Giro d'Italia, heet dat. Dat is een ja. rondje Italië. En ja, dan ik gaan doe we even in... alsof ik helemaal van niks weet, nee, dus ik ga je helemaal uithoren. <laughs> <laughs> en dat is een rondje Italië. En dan gaan we op één avond uh, langs uh, verschillende Italiaanse wijngebieden En uit elk wijnge ik vertel over de verschillende wijngebieden. En ik laat de wijnen proeven uit de verschillende gebieden. En dan horen natuurlijk ook op z'n Italiaans de bijbehorende hapjes bij. Zodat je ook begrijpt waarom bepaalde wijnen uit een bepaalde streek komen. En waarom... Uh, dat goed past bij de dat, dat, hapjes uit bij te dat hapje. Ja. Ja. Ja. En ik doe uh, veel proeverijen. Uh, of bij mensen thuis of op bedrijven. En dan kunnen ze zelf een thema aangeven. En dan kunnen ze zeggen: nou, ik vind het leuk om het om een bepaald land te doen. Dus een uh, Oostenrijkse proeverij, of Duitsland, of Italië, of Frankrijk. Maakt niet uit. Maar je kan ook zeggen: ik vind het leuk om een bepaald druivenras uit te zoeken. en dan te kijken hoe dat is. Uh, bij de wijnen uit Italië en hoe dat smaakt in Chili en in Argentinië. En we hebben in Nederland ook een aantal druiven, zeg maar, ja, steeds meer. soorten. Is, ja. Hebben we ook een eigen druivensoort? Nee, hè? Dat zijn allemaal nou, verbasteringen. Dat zijn, zijn allemaal klonen. De regent en de solaris. En dat zijn dus geen ja, officiële rassen. Omdat ze. Ja, het staat niet op de lijst van de AOC. Uh, dus oh, ja. wij hebben geen officiële AOP-wijnen. Maar wel hele lekkere wijnen. Want het zijn gewoon uh, klonen van bestaande rassen. Maar aangepast aan het Nederlandse klimaat. aan het klimaat, ja, ja, die cultuur. Dus wat is meer vochtbestendig anders. zijn of koubestendig zijn. En ja, je merkt toch dat het iets uh, warmer wordt. Ook in Nederland en dat de wijngrens naar het noorden gaat. Dus voorheen hadden wij alleen maar wijn in Limburg, in Limburg. en nu is Overijssel de grootste wijnprovincie van Nederland. Er zitten heel veel want wijn. Want als er. je kijkt nu naar, naar de laatste uh, maand en het augustus en uh, september en je ziet hoe de zon nog volop uh, schijnt en dat is natuurlijk dat komt allemaal te goede van de druiven neem ik aan. Ja, ja je moet het wel in de gaten want het kan natuurlijk ook uh, misgaan als het nu gaat onweeren <laughs> of regen. Nou ja, dan kan het ook heel fout gaan. Ah, ja. En ja ze lopen nu echt dag en nacht in de wijngaard om te kijken in Nederland is het oogst wel iets later dus eind september, begin oktober en uh, ja, ze houden het nu wel heel erg in de gaten of je juist de zoetheid hebt en of er ook nog zuren in zit want ja. het is zure, maar dat is in Nederland het minste probleem de zuren zoete witte maar, wijn, dat vind ik wel lekker ja. nee, dat vind ik niks en rode wijn. Ja, ja, rode wel. Maar zoete witte wijn, dat, uh, nee, dat uh, appelleert niet uh, in mijn... Ik zie trouwens ook staan Rondje culinair. Ja, Rondje culinair. Dat komt, uh, komt er weer aan. 20 november gaan we dat weer organiseren in het dorp. In het dorp. En ik ben nu in onderhandeling met de restaurants. om te kijken wie er mee gaat Het doen. is dat zo leuk. kom ik binnenkort weer mee. Echt met waar. Het is. Want volgens mij is het een aantal maanden geleden... was er ook uh, zo'n wijn aan zee tour. Ja, op het strand. Mensen... Ja. ja. En, uh, dan kwamen mensen die me uh, die dan over vertellen... waar ik dus was op dat moment. Die zeiden... Ja, ja, dat is hartstikke leuk. Ja, het ja, was ook super. We hadden ook heel erg leuk, mooi weer die dag. Ja, en het was gewoon ontzettend leuk. Toevallig kwam er, er, kwam er van de week een foto voorbij... Uh, van het rondje culinair vorig jaar uh, in het dorp. Waar we onder andere dus ook bij uh, Philoxenia uh, gezeten hebben. Want die zat daar dus ook bij uh, Ja, toen. die heeft toen even foto's gemaakt. Uh, ja, ja, ja, die heeft, even, heeft veel ja. foto's gemaakt. Ja, ja, nee, ja, maar weet ja. je... Dat, het, het, was, het was heel... Ver, ik vond het erg verrassend ook. Hè? Ja. De, de, de, de, de, de enige was dat ik wel uh, na vijf wijntjes... De... Ja. ja. Uh, een klein beetje dacht van oh um, ja, ja. Moet, dat, moet dat anders aanpakken vijf fijn wijntje Nou, de meesten hadden ook wel ik, water ik ben niet zo'n beetje normaal drink ik er ja. twee en dan hou ik op want dat is voor mij altijd voldoende ja. maar je, je, je, omdat je natuurlijk ook wat eet en, en het, het is natuurlijk gezellig ja, dus je ja gaat... de bedoeling is dat ze een wijn schenken die past bij het gerecht ja. en je hoeft hem natuurlijk niet helemaal op te drinken nee dus maar met bij philoxenia ja, maar bijvoorbeeld zijn hadden, ze, he, dus hem op. Ja, hadden ze griekse wijnen van zijn neef die dus daar nog daar nog ja. woont dus ja, dat is heel leuk om dat verhaal erbij te horen. En dat, uh, ja, dat ja, maakt de wijn gewoon leuk. Als ik dan kijk naar uh, de wijnen die uh, zo'n beetje bezocht worden. Er zijn veel restaurants die hebben allemaal specifieke wijnen. Viswijnen, uh, roodvleeswijnen. Mm -hmm. uh, ja. Hoeveel wijnen zijn er zo'n beetje? Hoeveel wijnen zijn er? Nou, er zijn ongeveer 2000 wijn, uh, druivenrassen. Dus je kan ook wel uitgaan hoeveel soorten wijnen er zijn. En elke wijnboer doet het anders. En elke... Uh, ja het klimaat is verschillend in de verschillende landen in de verschillende ja, gemeenten de grond is anders je hebt klei je hebt kalk je hebt zandgronden rotsgronden het is dus ook overal de overal verschillend. van de van degene die hem proeft hè? want iemand ja. die een wijn gaat uitkiezen die, die proeft natuurlijk een wijn en die denkt van nou dat wil ik een, dat wijntje wil ik bij dat gerecht hebben maar een andere restaurateur zal waarschijnlijk zeggen van nou nee dat vind ik helemaal niks want ik vind die veel lekkerder dus dat is ook wel heel het is, blijft heel persoonlijk en het is ook uh, ja, net wat ook de wijnmaker, dat is ook heel persoonlijk. Ja. Die, kan, die kiest uiteindelijk wat voor wijn hij gaat maken. Maakt hij een droge wijn ja, ja, of een ja, ja. minder droge, of ja, maakt, gaat hij rood? Ik ja. ben in Nieuw-Zeeland geweest en ik heb daar de, de Marlborough ja. uh, gedaan, zeg maar, met mijn zoon samen. En de, de wijn uh, daar geproefd op al die plekken. Ja. Ik was eigenlijk gelijk. Uh, Verknocht. en ook mijn zoon die eigenlijk geen wijn drinken was die zei van mam nou dit is nou een wijn waarvan ik denk die vind ik lekker dus wij drinken eigenlijk alleen nog maar die Nieuw-Zeelandse wijn ja. ja met met die citrus ja Sauvignon Blanc ja, ja. erg lekker ja die ja. is ook heel typerend en ja je hebt heel veel verschillende Sauvignon Blanc maar die uit Marlborough uit Nieuw-Zeeland is wel heel uitgesproken en je hebt hem ook bijvoorbeeld uit de Loire. En die is dan wel ook hoog in de zuren en citrus. Maar minder qua neus. Dus die is wat ingetogen. Maar ja. Ja, die past dan weer wat beter bij de, bij de Franse gerechten. Dus ja. zo heeft iedere, iedere streek de wijn die het best past bij de gerechten die daar horen. Zeker. En zeker uh, Italiaanse wijnen. Dus Italianen drinken eigenlijk nooit wat wij doen. Wij drinken dan wel eens een glas op een terras of uh, na het eten. Italianen drinken alleen maar wijn bij het eten. Die zul je nooit... Nee, een, glas wijn. een glas wijn, Nee, uh, nee. Oh, dat ziet, hoort bij het eten. Dus, dus als wijn, jij een glas wijn zo op het terras bestelt... dan weten ze gelijk dat een toerist... Nee, dan krijg je er wat ha een hapje bij. Ah, zo. Ja. Dus je drinkt niet alleen, hè. Je, je eet erbij. Dus je krijgt altijd of een, een stukje pizza... of een, ja, een nou ja, chipje, ja, of een klein is, dingetje. In Griekenland je krijgt altijd ook trouwens, iets te knabbelen bij. Nee, in Griekenland ja. krijg je altijd... Uh, en soms is het eigenlijk zoveel Blijfjes. dat je dan denkt... Ja. van, nou, ik hoef eigenlijk niks meer te eten. Want het is die kleine dingetjes. Nou, dat heb ik gehad. Een paar jaar geleden. Toen was ik in, uh, in Zuid-Afrika voor mijn werk. En uh, toen mocht ik een paar dagen langer blijven in Kaapstad. Dus ik dacht nou, ik doe een wijntour. Dus we zijn om acht uur opgehaald. En om half tien zaten we aan de wijn. Tot en met de uur of vier smiddags ja. Dat was erg gezellig. Maar de wijn die we dan s'ochtends dronken, gewoon... We, we moesten het proeven, maar ja, we vonden het zo lekker. We slikten dat gewoon door, ja. natuurlijk. Die smaakte s'avonds wel anders. Want we hadden de flessen meegenomen. En ze hadden met z'n allen gaan eten. Ja, dat en dat is heel apart. Want, ja. Uh... ja, wij hebben ook altijd onze proeflessen en proefochtenden. Ja, proefochtenden. De naam zegt het al. ochtends, Omdat je dan nog niet. Dan drink je ook geen koffie, je denkt geen kauwgum. Ja, je probeert je zo'n zo ja, neutrale smaak. En dan uh, ja. proef je het beste. De ja. dessertwijn vond ik het lekkerst. Dat is meestal zoet. ijswijn is dat ja. Dat, ja. Dat, die, die heb ik ooit ook een keer van iemand gekregen. Die had ze meegebracht uit Oostenrijk. En die moet dan echt koud staan. En toen ja. had ik uh, aardbeien en chocolade ijs gekocht. En die combinatie. Ja. Ik dacht, wow, Die druiven, die dat werkt, echt. Ijswijn komt dus ook van een naam. Van, ja, die, worden, die druiven worden uh, geoogst bij min acht. Dus het zijn bevroren druiven. En dan worden ze bevroren uh, geperst. Ja. Dus het, het sap. Uh, ja, het hmm. is veel geconcentreerder en het maakt een hele mooie wijze. Dat vind ik ja. een hele bijzondere ervaring. Even terugkomend op de proeverij en de, en de cursussen. Ja. Wanneer, uh, wanneer zijn die? We hebben een heleboel verschillende. Het rondje Italië is bijvoorbeeld uh, donderdag 27 oktober. Ik organiseer een aantal proefavonden. Dat zijn avonden voor mensen die zeggen van, nou, ik vind het gewoon leuk om een keer wat meer te weten over wijn. Dus dan zet ik gewoon verschillende soorten wijn uh, laat ik dan proeven. Ja? Dus die heb ik op 12 oktober en 3 november. Maar hoe gaat dat? Als je dan bijvoorbeeld nu luistert en je denkt van, nou, dat wil ik eigenlijk wel doen, dan kunnen ze naar wijnac.nl of net. .net en dan uh, ja. kijken wanneer het is en dan ook al ben je alleen of met z'n tweeën. Ja. Dan kun je gewoon... Ja. Zeggen, mee ja met deze proeverijen zijn gewoon open proeverijen. Dus je kan je alleen of met twee of met meerdere aangeven. Gewoon via, ja. via de site, wijnac.net. Daar staan alle uh, cursussen en proeverijen en de data op. En, en hoeveel mensen komen er ongeveer dan? op zo'n Het gaat door bij minimaal tien personen. Minimaal tien personen. Het ja. dus is een beetje sociaal uh, leuk ook om daar naartoe te gaan. Een beetje kletsen, ja. een beetje drinken. Ja, het is hartstikke leuk. Ja. En uh, als je zegt van nou, we hebben een eigen groep. Dan kun je ook gewoon een andere datum of een eigen thema nou we zijn al met z'n tien nog met z'n ja, meer dan kun, je, dan kun je dan nog uh, zeggen van nou, ik, ik zit ondertussen even stiekem naar wijn aan zee .net te kijken. Een mooie website moet ik zeggen. Het ziet Dankjewel. er prachtig uit. En uh, je kunt inderdaad keurig alles aanklikken wat je wil en uh, je aanmelden daar. Dus uh, inderdaad, wijnanzee.net als je iets wil weten. Wat ook wel heel erg leuk is, we hebben hier uh, in de buurt ook, uh, ook een aantal wijnboeren. En een van hen geeft ook uh, rondleidingen. Dus ik ga daar ook met een aantal cursisten uh, naartoe. Ik dacht volgende week nou, 22 september uit mijn hoofd. Woensdag. Hebben wij echt wijnboeren in de omgeving hier? Ja, in Noordwijk zit er ook eentje. Ik weet wel dat er en, een brouwerij zit in Noordwijk. Ja, Klein duimpje, maar... Uh. <laughs> nee, de Liedreschaarde in, in Noordwijk. En die gaan uh, begin oktober oogsten. Dus het is heel erg leuk. En de wijgerd is gewoon nu op zijn mooist. Want daar staat vol uh, ja, de trossen hangen er prachtig bij. Dus als mensen het leuk vinden om een keer een wijngaard te bezoeken... dan proeven we ook een aantal van zijn wijnen. Van de, van de regent en Solaris. Ja, het is in de buurt. Meestal moet je ervoor naar Frankrijk of, ja, uh, om te plukken of om te, te kijken. Dus uh, ja, als je daar nou, mee naartoe wil, dat kan. Dat kost uh, 17,50. En dan uh, ben je een uh, avond onder de pannen. Hij, vertelt, hij kan ontzettend leuk vertellen over waarom hij daar gestart is... en hoe hij dat gedaan heeft en wat hij als Nederlandse wijnmaker tegenkomt. Ja, mensen zijn natuurlijk en, uh, gepassioneerd. Want ja, anders begin je daar niet aan. Ja. Ja. Het is, ik denk dat dat enorm veel werk is. Het is echt. Je ja. kan niet zeggen. Dat is geen 9 to 5 uh, job. En nee. Je hebt natuurlijk eigenlijk altijd zorgen. Hè? Het weer is natuurlijk iets wat je, wat je altijd uh, denkt. Van, gaat het wel goed uh, komen? Ja. ja. Nee, het is een hele, hele leuke kleine wijngaard. Heel overzichtig. Heel erg leuk. En hij heeft ook hele lekkere wijnen. Dus die gaan we dan ook die avond uh, proeven. Nou. Nogmaals, wijnaanzee.net Ik uh, denk dat ik dat toch maar eens even moet gaan kijken wat daar uh, te beleven is. Ik vind het, ja. het, het lijkt me heel gezellig. Ik vind het wijn drinken en... staat me ja. ook wel aan. Ja. <laughs> nou, kort, ja, gaan we het samen doen. Is het, gezellig. Ja, ja. Je kennis ja. te maken met verschillende bedrijven. Okay, wat, uh, wat, wat kost het zo'n beetje? Uh, die rondleiding bij de wijngaard is 17,50 en de proefavond is 39,50 en dan proef je minimaal acht wijnen. Dan vertel ik van alles over en de andere avonden, ja, het komt toch neer op ongeveer 49 euro per avond. Ja, dus ik, ik zie cursussen. Het hier staan 49, 39, 50. Ja, zijn de, de cursus verschillende... is bijvoorbeeld twee avonden, dus ja. dan is het 99 en ik heb een, een, een vervolgcursus die is vijf avonden, dus die is dan 249 euro. Ja. Dan heb je vijf avonden ja, allerlei wijnen en hapjes. Nou ja, precies. Als je kijkt naar de tijd en naar de, de, de, wat je erin zet aan wijnen en aan eten en drinken. is dat ook wel een hele redelijke prijs natuurlijk. Ja, uh, dat... ja ik ben die feiten weer gewoon een avondje uit. Ja, daarom. Ja, dat beter. Nou, dank je wel voor je komst. Graag gedaan. En, uh, we zien elkaar vast nog wel. Uh, misschien kun je nog een keer komen voordat het rondje... Ja, hè, het als we bekend zijn, uh, die er allemaal mee doen. Dan, ja, dan, kom precies, ik even dan willen we er graag nog even met je is over goed. praten. Dankjewel. Graag gedaan. Graag gedaan.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 Ik We zijn weer terug en bij ons zijn komen zitten de twee dames van de yoga studio Daan Dasana. Ja. Ik zei het altijd, het is zo'n verslik uh, een naam. Een struikelwoord. Ja, een ja, struikelwoord. Ja. Danielle en Monique, goedemorgen. Goedemorgen. Jullie zijn nog een beetje aan het bijkomen hè, van uh, de gezelligheid van gisteren, want uh, jullie hebben gevierd uh, dat een jullie één jaar, jaar bestaan. Ja. ja. ja voor, we hadden het erover, jullie zaten hier vorig jaar ook toen jullie net uh, begonnen. Ja. Vol enthousiasme. Nou, jullie zijn nog steeds enthousiast. Dat zie ik wel. Maar wat is er, wat is er gebeurd even kort uh, in ja, het laatste jaar? Ja, heel veel. Het is, uh, uh, ten eerste is het heel goed ontvangen. En daar zijn wij natuurlijk uh, heel erg blij om. Uh, zeven dagen in de week... Alle, elke dag een les, dus en ja. wordt elke dag wel bezocht. Nog even de locatie: de Torbekkenstraat nummer 5 tegenover het casino. Ja, dus dat is als je de trap omhoog loopt ja. gelijk een ja. van de eerste. Als je de Kerkstraat omhoog gaat meteen naar links, Grappeltje. maar. Ja, op. precies. Ja ja ja. Oh, daar. Dus, uh, ja, ja. ja, en prachtig uitzicht. En we genieten er weer uh, zeker nu dat uh, de winteravond of de winterzon wat sneller naar onder gaat. Dan hebben we echt uh, na de les kan je nog eventjes de zon ondergaan Dus het is echt heel erg leuk. Ja. Ja, zon in de zeeschieten. Ze. Ja, ja. En ik wil even bijvermelden dat ja. Het is uh, Dandasana yoga. <laughs> Die klemtoon is altijd wel erg moeilijk om dat uit te spreken. En uh, Monique is das, van... Uh, Dandasana. Ja, Dandasana. Dandasana. <laughs> ja, nou, maakt niet uit. Mijn Laat vraag, waar zeggen. komt dat vandaan, dat woord? Nou, het is eigenlijk is het een Sanskriet naam Dandasana, met één A. Ja. Danielle afgekort Daan. Hebben we daar een beetje woordspeling mee gedaan. En zo kwamen we op Dandasana. En, Dan, Dandasana. en Dandasana is een houding in het uh, Sanskriet. Oké, okay, oké. Okay. Dus, ja, en ik wil net even vermelden, Monique hier naast mij, die, die uh, werkt bij mij, maar die heeft ook nog haar eigen bedrijf, Senso Yoga. Dat vind ik ook wel even leuk om te vermelden. En die doet uh, kinder yoga en uh, detox yoga. Begeleiding. Detox yoga? Oh, nee, detox, ja, detox yoga. Maar ook detox begeleiding. Dat doe ik dus niet. Yeah. Wat is detox yoga en begeleiding? Nou, detox dat yoga. Detox begeleiding is dat je uh, een negen dagen programma hebt. Eventueel wat langer als je wil. Drie dagen gaat afbouwen. Drie dagen gaat sappen. En drie dagen gaat opbouwen. En detox is dat je uh, dus eigenlijk drie dagen echt alleen maar sappen doet. Om je lichaam te reinigen. Dus al die gifstoffen die we ja? allemaal opnemen. Ondanks dat je het niet wil. Met door de uh, uitlaatgassen. Wat je eet. Nou, noem maar op. Je krijgt ontzettend veel binnen. Um, en die gaan uit je lichaam. Waardoor je uh, meer energie krijgt. En uh, je gewoon heel fijn voelt. En dan uh, kan je, worden die vitamine en mineralen ook weer beter opgenomen. Dus echt een, een hele strakke kuur van negen dagen. Nou, <laughs> dat is, vind ik eigenlijk van ons allebei heel erg leuk. Dus dat, uh, we En de yoga. En ook de detox. Uh, eigenlijk meer een beetje aanbieden dat het niet allemaal zo strak of uh, heftig hoeft te zijn of uh, zwaar, maar dat het ook gewoon wel leuk kan zijn en lekker zeg maar in het geval van uh, uh, detoxen dan, uh, omdat ik ook echt de sapjes zo probeer te maken dat het gewoon uh, wel 70% groente, 30% fruit, maar wel lekker is en goed te doen dat je niet zo Juist. met je neus dus, dichtknijpend ja, ja, uh, dat naar binnen moet werken. Ja. en met ja. elkaar, dus ik heb ook dat, dat ik dan een groep doe, dat ik met elkaar appt dus dan uh, hou je ook gewoon een beetje leuk contact en dan zie je weer uh, recepten voorbij komen. of uh, leuke weetjes. of leuke restaurantjes. Dus het, het, ik wil het gewoon een beetje leuk maken. en niet een soort van afzien. Maar wel dat je. Dat is het vaak wel, hè? Mensen die dat willen detoxen. Dat is dan afzien. Nou, zo ervaren ze dat. Ontgifte. Juist, klopt. Ja, en zo wordt het ervaren. En ik. ik... Ik ben eigenlijk wel heel erg blij dat uh, al de mensen die het bij mij hebben gedaan... allemaal eigenlijk zeggen van... ik vond het zo fijn en het was zo goed te doen. En, en het was heel en moeilijk. En ze om elkaar ondersteunen ja, natuurlijk. Ja, en ja, omdat ze het, het gewoon best leuk best vinden. En omdat je met elkaar echt een leuk... en je komt twee keer in de week dan ook yoga doen. Dus het is gewoon een hele fijne combinatie. En dat is eigenlijk mijn doel. Gewoon op een leuke manier... Uh, wel goed bezig zijn met je lichaam. Want als je... Ik weet heel weinig van yoga. Dat zei ik al in het voorgesprek. Als ik nou bijvoorbeeld de eerste keer zou komen voor yoga. Ja. Hoe lang moet je dat dan doen om een beetje in te komen? Wat, wat, wat houdt het nou precies in? Ja, het, het is een soort ontspanning, weet ik. Maar ik heb, het, ik heb nog nooit iets van yoga gedaan. En ik zit bijna te denken. Ik ga maar een keertje een proefles ja, doen. Ja, nee, graag. Over praten. Maar dat is ook wat we heel graag willen. Iedereen mag een gratis proefles komen doen. Om gewoon eens te ervaren. Want zo, een, een gedeelte denkt van, oh, het is heel zweverig. Dus ja, dat nou, is, dat uh, bedoel ik dus. Uh, een ja. uur lang, uh, mm, maar, ja, dat uh, is het niet. maar dat is het dus niet. Nee, helemaal niet. Ik heb een, uh, een uh, jongen waar ik... Uh, ik heb een jongen, ik bedoel, er is een, een familie waar ik wel eens oppas, en Die hebben een zoon, die is nu 18 ondertussen, maar die is geloof ik op zijn 16e begonnen met yoga. Nou, om het maar even uit het zweverig te halen. Het is gewoon een hartstikke vlotte jongen. En die, die heeft daar zoveel baat bij, omdat hij, omdat zeg maar, een soort... Ja, het geeft hem inderdaad een soort stabiliteitsgevoel. Uh, ja. Je krijgt een soort bewegende meditatie. Ja, precies. Het is dus yoga ja. is uiteindelijk toch je lichaam en, en geest in één lijn te krijgen. Ja. Dus het gaat nog niet eens zozeer om alle houdingen. Maar je ademhaling, ook wel de beweging. Maar daardoor krijg je dus die bewegende meditatie. Waar je dus ja. nu rust in je hoofd creëert zonder... Ja, precies. Want, want dat, dat moet dus eruit, dat rare idee. Het is best pittig hoor. Dus, uh, ja, want soms... dat zie ik. Ben, dan komt hij wel eens thuis en dan zegt hij zo. dus ik heb, uh, ik heb wel erg mijn best gedaan uh, vandaag. En dan denk ik, ja, dat, het, het is niet alleen maar dat je het idee hebt van... Uh, maar nee. je doet ook iets. Ja, absoluut. En je doet ook iets met je lichaam. Ja, en echt, want er zijn zoveel verschillende vormen. Uh, en ook bij... Uh, Daindas naar yoga zijn er ook echt verschillende vormen wat we geven. Dus voor mensen met nek, rug, schouderklachten, die zijn heel erg populair. Uh, maar ook de uh, hot A, dus in de verwarmde, vinden mensen super fijn. Dat kennen heel veel nog niet. Um, de flow, dat is echt wel een, een training waar ook veel service aan meedoen. Dus echt dat je je arm en je koor en je buikspieren traint. Dus dat is echt wel een workout. Alleen op het moment dat je bezig bent... met een bepaalde oefeningen... en dus niet bezig bent in je hoofd... maakt het eigenlijk gelijk je hoofd leeg. Zonder dat het gelijk is van... oh, ik mag nu niet denken... of ik moet nu uh, heel erg uh, stil zijn. Of, ga je eigenlijk vanzelf in, in een bewegende meditatie. En dat is eigenlijk het leuke, vind ik... Dat Daan so, uh, Dasana nee, uh, yoga. Uh, dat dus ook uitdraagt. Zo van, wij, zijn, wij houden ook van een uh, feestje op zijn tijd. En we vinden het ook leuk om gewoon gezellig te doen en leuk. Maar we vinden het ook heel fijn om die balans te vinden. Tijdens alle drukke dagen. Uh, maar wel op een sportieve manier. Ja. Dus... Graag. Als je, er zijn ook best veel. Dat je komt dan graag uh, om mee te doen. Uh, er zijn ook best wel mannen hoor, die tegenwoordig uh, steeds meer de yoga studio vinden. Dus... Nou, dat was mijn volgende vraag. Ja, ja. Als ik een ja. kom als man. Voel ik me niet een beetje van verloren nee, tussen alle vrouwen. Nee, in. we hebben best wel veel mannen. En uh, de meeste mannen natuurlijk de, de hamstrings waarvoor ze komen. Die dan uh, voor hun gevoel dan tekort zijn, dat ze daar toch wat meer uh, ruimte in willen creëren. En um, nee, ik denk dat we toch wel aardig wat mannen zijn. Ja. in de studio hebben. Ja. Ja. En ook wel mannen, want dat is ook vaak het idee... niet met een baard en uh, een uh, gewaad aan. Nee. Maar gewoon... Die vaak jongen het dus, idee. waar ik het over heb... Ja. zijn vader, die dus uh, gewoon een, een kantoorbaan uh, heeft... die is dus begonnen met die yoga... Ja. en die heeft dus zijn ja. zoon gezegd van... joh, dat moet je ook eens doen. En die zijn nu met z'n tweeën... Uh, gaan allebei op hun eigen tijd uh, weliswaar. Ja. Maar zijn allebei heel enthousiast. Inderdaad, ja. vooral hè, om dat stukje wat jij zegt. Hè, je, het is niet zo dat je verplicht... Uh, stil moet zijn en in een soort trance moet raken... want dat is natuurlijk een verkeerd idee wat mensen ja. hebben... maar meer om dat hoofd even leeg te maken... Ja. en even met iets anders bezig te zijn. Ja, mensen kunnen even loslaten gewoon. Dat, dat, ja. dat zie je heel erg. Ze komen binnen al tien minuten van tevoren... gaan lekker een matje nemen... en op dat moment laten ze het gewoon los. En dan neem jij als leraar of le de leiding over... Door ze opdrachten te geven en de houdingen die ze moeten gaan aannemen. Dat lijkt me zo dus, moeilijk. Ja, maar toch is dat niet zo. Het is, het is zelfs heel fijn, want ja, je wordt een beetje gestuurd. En daardoor uh, hoef je ook niet meer te denken aan de boodschappen, de rekeningen. De, de, de, de dat. Ja, Het is toch waar mensen dag, dag ja, nee, mee natuurlijk. zitten in een hoofd. En dat is gewoon fijn, want je moet dus uh, in, die, in dat uurtje dat je dan de les volgt... moet je ook nog eens enorm op je ademhaling letten. En um, ja, veel mensen ervaren het gewoon daarna te denken van oef, helemaal licht gewoon hè, licht in hun, in hun hmm. hoofd en uh, gewoon ontspannen. Ja, dus dat is wel heel gelukkig. Ja, en ja. ja. Ja. je moet ja. het gewoon ja, heel doen. graag. Ook graag. Maar nu doe ik het. Ik heb het nu ja. op deze Sorry. genoteerd. Sorry. Sorry. Ja, nou, <laughs> je komt ben... er nu niet meer onderuit. Maar, nee, <laughs> dus, uh, als, als je nou terugkijkt op het, op het, op het, het laatste jaar, hè, tenminste op ja. dit jaar wat je dat je bestaat, ben je. In dat jaar ook nog uh, van richting veranderd. Dat je zegt van. Nou, we zijn eigenlijk begonnen met. We wilden eigenlijk die kant heen. Maar we hebben gemerkt dat we nou, toch meer daar of ik wel, daar naartoe moeten. In principe heb ik. Mijn gedachtegang is, is hetzelfde gebleven. In de zin van dat ik het gewoon persoonlijk en knus wil hebben. Dus toevallig hebben we gisteren een les gehad met 23 mensen. En dat was super gezellig. was een speciale les. Maar het was eigenlijk gewoon te druk. Dus dat had ik ook vermeld. Dat ik gewoon wel graag de aandacht wil kunnen bieden aan iedereen. Dus, he, maar dit was een uitzondering, omdat het jaar bestaan was. Maar het wel in veranderd ben, is dat ik iets meer niet-verwarmde lessen erin heb gegooid. Omdat ik ook best merk dat heel veel mensen ook zeggen van... nou ja, weet je, die warmte, dat is voor mij misschien net een beetje te veel. Dus ik heb gewoon liever een niet-verwarmde les. Dus ik denk dat ik nu een stuk of vier lessen heb er, er, erbij gegooid. He? Lessoorten, ja. Lessoorten, ja. ja, die niet verwarmd zijn. Dus, en dat wordt ook echt heel goed ontvangen. Maar die verwarmde lessen, dat is vaak voor mensen... Met, uh, ...met gevrichtsproblemen of, nee, ja, of niet zozeer? Dat, dat, het, het is goed voor mensen met, met ge gevrichtsproblemen... ...en met artrose en reuma... ...want het, ja, het brengt toch een soort uh, verlichting ja. op je gewrichten. Um, maar je, het voorkomt dat je snelle blessures krijgt... ...en het zorgt dat je uh, doorbloeding sneller gaat... ...dat je ook gifstoffen sneller uh, kwijtraakt. En het kan voor jong en oud. Alleen, ja, je hebt ook weer een groep mensen die gewoon zeggen... Maar, ...nou, liever niet hoor. Ik vind het helemaal niks. Nee, ik vind nee. het helemaal niks. Nee. En in het begin was ik erg van de, nou, de hot yoga... En nu heb ik zoiets van ja, ik merk gewoon dat daar echt een enorme behoefte aan is. Nou ja, de, de, de, de, de mensen die het willen, die, pak je, hè, die pakken ja. het, en anderen die gaan ja. dan gewoon iets dus, anders doen. Dus eigenlijk ja. is er voor iedereen wel een beetje, een beetje wat. Ja. Omwille uh, om van de tijd en het aankomende nieuws. Ja, we moeten even vragen, hebben jullie een website? Ja, dat is Daan heb... Yoga. Ja, kijk, ik heb hem gevoen, NL. Ben... Ja. Ja. Dus ik denk dat jullie dat ook misschien op jullie site kunnen vinden. Maar als je Hot Yoga Studio Sanford googelt, dan. Kom er vanzelf. Ja, van maar ja. ook een hele mooie website trouwens. Ja, mooie foto's staan erop, uh, helemaal ja. goed. Professioneel uh, ja. gemaakt. Mag ik? Er nog even... ja. En sensoyoga.nl. Sensoyoga.nl. Z-E-N-Z-O en een yoga.nl. Senso. Z-E-N-Z-O. Ja. Dus uh, detox ben je ook welkom natuurlijk. Ja, <lacht> <lacht> ja dat heb ik ook toe nodig. Ik wil bij een levensstijl niet weten. Waarom? <lacht> ja, ah, nou, dat dus, komt, uh, uh, komt erachter. Ja, dat is ja, precies, die mooie, is mooie een combinatie. Die mooie heeft... ja, ja, ja. Nou mooie balans. Hartstikke bedankt voor jullie komst. En uh, ik zou zeggen, over een jaar zitten jullie gewoon weer hier. En dan gaan jullie gewoon vertellen wat er allemaal uh, geweest is. En in het in. En dan doen. kan ja. jij meepraten ja. over jouw ervaringen. Erbij. Ja, leuk. We gaan uh, afsluiten met een uh, liedje van... Uh, Local, Local Boy. Boy. Ja, mooi. A trail met me of Owner of own a Lonely Heart. Dat ja, ah, is, ja, ja, is een mooie pers. Dank je.